Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Europese Commissie maakt vanochtend bekend hoe zij willen terugslaan naar Amerika. Dat land komt met een importheffing van 20% op alle spullen uit de EU... en dus komt Europa met een lijst tegenmaatregelen. Correspondent Tijn Adé. De ja, details zijn grofweg bekend. Het gaat om een eerste stap, tarieven van 25%... die volgende week moeten ingaan op ja, een waaier aan Amerikaanse producten... van staal en aluminium tot sojabonen, tabak, speedboten, tech. Deal. Nou, het is al met al niet dé grote klap die de EU kan uitdelen... want de EU blijft intussen hopen dat er nog gesprekken uh, mogelijk zijn met Trumps regering. Op die manier willen ze voorkomen dat het een handelsoorlog wordt... zoals tussen Amerika en China. Dat land heeft sinds vandaag te maken met heffingen van meer dan 100%. Meerdere basisscholen in Baren in Utrecht zijn vanochtend dicht vanwege een dreiging... Er zou een mail zijn binnengekomen waarin wordt gezegd dat er een aanslag wordt gepleegd. De politie wil er nog maar weinig over kwijt, maar zegt wel dat ze denken dat het niet heel serieus is. De scholen nemen dus het zekere voor het onzekere. Alle kinderen zijn vanochtend naar huis gestuurd. En de btw op stroom zou omlaag moeten, dat zegt de Consumentenbond vandaag in de Telegraaf. Op die manier blijft elektriciteit betaalbaar en het is ook eerlijker, vindt de bond... Huishoudens en zzp'ers betalen nu een hoger tarief dan grote bedrijven. Dat ligt per kilowattuur stroom wel 32 keer zo hoog. En Bussum, Best en Rozendaal. De laatste tijd zijn er op meerdere plekken protesten geweest... tegen de komst van asielzoekerscentra. Ook in het Brabantse Dongen waren er acties, maar dan juist voor het AZC. Dat is daar al en daar zijn inwoners eigenlijk hartstikke blij mee. Ik vind het uh, prima dat ze hier blijven. Ten eerste ook voor, uh, voor de kinderen die hier al een jaar zitten en die toch een beetje geaard zijn al wel. Ze zijn hartstikke vriendelijk als je tegenkomt, dus waarom, waarom zouden ze nou weg moeten? Ja, ja, dat is toch gezellig. De wereld wordt steeds kleiner, hè? dus alles bij je binnen. Nee, maar uh, ja, nee, ik vind het gewoon goed. Het AZC in Dongen zou eigenlijk worden gesloten, maar inwoners hebben daar een stokje voor gestoken. Ze kwamen onder meer met een petitie en krijgen dus hun zin. Het centrum blijft een jaar langer open. Krijg je het weer nog? De dag begint met wat wolken. In het noordwesten blijft het ook grijs, maar op andere plekken trekt het open en is er vanmiddag opnieuw veel zon. Het wordt maximaal 10 tot 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt De Nieuwe Meer, 20 minuten extra, komt toen een eerder ongeluk. De weg is gelukkig weer helemaal vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zag heb ik al gedaan, hoor. Dat ga ik niet nog een keer doen. Dan blijft er niks over van de week. Hè? Dat zal ik u niet aandoen. We gaan natuurlijk weer zo niet zo rond de klok van half wel van een stukje cabaret. Gaan we niet verklappen wat? Ik weet het ook nog niet. Ik moet even zoeken. Zoekt en geen zoekt vinden. Is het gezegd? Hè? En wat gezellig is het hier weer in de studio, in mijn eentje dan. Hè? Je moet het zelf een beetje gezellig maken, toch? Zo werkt het toch in het leven? Nou, ah, mijn lekkere muziek vind ik het al snel gezellig, hoor. Ik hoop u ook. Uh, luisteraars, mannen, mannen, uh, even, even luisteren. Als je zo uh, plotseling verliefd wordt op een prachtige vrouw, een beautiful woman, uh, en je hart begint over te slaan, zeg maar, dat hij je door blijft kloppen, waar die eigenlijk wat rustiger zou moeten kloppen, dat hij eigenlijk een beetje op hol slaat, dan moet je naar de dokter. Nou, ik heb een dokter voor u, dus werkelijk een unieke huisarts, en hij noemt zichzelf dokter Hoek. Spe gespecialiseerd, luisteraars, gespecialiseerd. In liefde en als het gaat om een beautiful woman, luister maar. Dit is de intro hoor, dit is, de... is nog niet Dr. Hoek dit hoor. Dit is de intro. Jullie denkt van hé, hey, waar is Dr. Hoek? Nou, die komt eraan, zit op de hoek. Convinces me more when you're in Je huisarts, toch? Die dokter Hoek adviseert je wat je moet doen als je uh, verliefd bent op een uh, prachtige vrouw en een, uh, als je hart overslaat. Dokter Hoek, ga woont op de hoek. Je gaat bij hem nooit het hoekje om, daar zorgt hij gewoon voor. Nou, uh, uh, uh, of de hoek. Uh, da, wat moet ik er nog meer aan toevoegen? Al die woordspelingen. Uh, wat gaan we doen? Uh, nou, gaan we dit. Our love is alive. And so we bring Chris Norman en uh, Suzy Quattro, tumblen -in. in. Chris Norman van Smokey natuurlijk. Hè? Our love is a flame. Chris Norman en Susie de Vierde. Susie de Vierde, Susie Quartero. Ja, samen met uh, Thamelin. In. Ik probeer wat op te starten, luisteraars. Ja, dat probeer ik wel meer. Dan heb je nu een slechte man en dan lukt het niet, hè. Badmoon. Zomaar gebeuren dat een hele slechte maan eh, luisteraar als op je pad komt. Een halve maan of een kwart maan, eh, geen volle maan in ieder geval. Maar ik eh, verwen u hoor met een, nog een gouden ring. En goud is een hoop geld waard vandaag.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 And everything is gonna be fine So fine Fine Ja, dankjewel Fortunes Een gefortuneerde groep Die bij uh, Cheryl Dijf Met zag de week door Hij de boel komt opvrolijken Met een uh, gouden ring ja, goud is een hoop geld waard op de hoogte mensen. Als je een, een oud ringetje nog hebt van, van, van een van je familieleden. Ja, misschien ben je daar emotioneel aan gehecht. Maar als je er niet aan gehecht bent, dat je niet gewond bent, hoef je ook niet gehecht te worden. Dan kan je dat ringetje naar zo'n zo goudopkoper kan je dat brengen. En dan heb je zomaar weer een paar honderd euro die de beurskracht eh, dalen van de beurs. Eh, en jouw aandelen weer een klein beetje goed maken. Het is maar een tip hoor. Het is maar een tip. Uh, nou, de Stars on 45. Ze zeggen, wat draai jij toch weinig Beatles? Dat ga ik goed maken, maar ik begin met Shocking Blue.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 50e opbouwjaren van Nederland. Toen was gelukkig heel gewoon. Gerard Kok zong het natuurlijk. En uh, Herman Vinkers, die heeft Gerard Kok eens een keer ontmoet in de trein. Daar gaat hij ons alles over vertellen. Belinda Muldijk leest in haar omroepblad Bevreesd. Rap de ijs op Creta. Ze gaat keer verdorie, Rob, wie is Creta nou weer? Huh? Ja. ja, dat moet je niet doen, hè.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 Nou, die vrouwen liepen langs mijn coupé, keken door het ruitje naar binnen en namen plaats in de coupé naast mij. Nou, dat ging ongeveer als volgt: Is Herma Finkers? Is Herma Finkers? Waar is Herma Finkers? Jij ja, nou in? Handtekening, ik zal het vragen om handtekening. Nee, dat is stom. Is niet stom, is wel stom. Dat doet toch? Dat. Nou, toen een ik heel rustig klap klap klap, neem me niet kwalijk dat ik even stoor, maar ik zag je zitten en ik ken je van de televisie. Staat er stom als ik om een handtekening vraag. Ik zeg god, nou, nee, nee, waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van: "Hè, gaat zit ik net even lekker rustig in de trein. Komt me daar zo dom mensen aan me aan de kop om handtekeningen en zo."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 Ja, dat heb je dan met een cd-opname. Je moet dan eigenlijk in de zaal zitten en zien wat er op het podium gebeurt. Dat is in de, zaal. He? Dat is de magie van Carré, hè? In Carré in dit geval. De ja. Maar dat is niet visueel, dus daar, daar kunnen we helaas niet naar kijken. Maar ja, de conferentie over Gerard Koksen was natuurlijk eh, grandiosimo. De Ivy League en uh, de Buffoons hebben we natuurlijk geprobeerd. Nou, geprobeerd, dat is uh, heel goed gelukt. Uh, close Harmony te zingen op dezelfde manier als de Ivy League. Gaan ze ook, uh, ook nog een nummertje draaien van de Buffoons? En misschien ook wel even leuk om naar te luisteren. Luisteraars. Nou, Wat ook leuk is om naar te luisteren, is het volgende. Vooral voor een duif als je een gebroken vleugel hebt. je woont naar Mister Mister. En die neemt die broken wings. En dan kan ik weer vliegen. Of ik zie ze vliegen, dat is natuurlijk hetzelfde. Hè? Mijn geval dan. Why we can't just Mijn goede vriend uh, Willem Bruis, die uh, Mister Bruis, zeg maar, die zegt het is Mr. mister mister. Het is helemaal niet mister. Oh, nog mister. Oh, sorry. Mr. Mr. Take These Broken Wings. Ik heb aan jullie gedacht, luisteraars. Ik heb echt aan jullie gedacht. I've been thinking about you. Lekker zwinnet noem ik. Beetje disco, hè? Yeah, yeah, yeah. De London Beat. About you. De London Beat. Als je een stad wil bouwen, kan je dat ook met, uh, met behulp van rock and roll doen. Dat, uh, dat zou je misschien niet verwachten, luister. Maar als je goed kan rock and roller, dan ben je architect van een volledige stad. Luister maar. We build this city. We build. Jefferson Starship. Dat belooft, uh, een nummer in de sfeer van de Ivy League. In het waren de buffoons uit Enschede bestaan nog altijd. En, uh, ja, er zijn er meerdere bandjes die zich de buffoons noemen te bestaan. En een een relletje over. Misschien ook nog een proces. Ik weet niet hoe het allemaal afloopt. Maar in ieder geval, uh, we hebben genoten van de heren buffoons. We gaan eruit, luisteraar. We gaan even naar Rusland. Het rode plein. Ik weet, uh, u bent liever niet in de buurt van Poetin...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 Ja, zo is uh, uur 2 van Week door alweer voorbij luisteraars. We gaan er even uit uh, voor uh, Niels de Reclame. Maar ik ben nog een vol uur bij u terug straks met om uh, half 12. Uh, Natuurlijk weer een stukje cabaret, we gaan weer lachen dan. Tot zo.